1 uur. Het NOS Journaal. Anouk Tazen. Goedemiddag. Opnieuw rellen in Cairo tussen politie en moslimbroeders. Van diefstal verdachte Kosovaren gevonden in Bos, een derde schaatsdag bij kwalificatietoernooi in Tijalf. Het weer af en toe zon, maar aan zee kan een bui vallen. Het is zo'n 8 graden. Morgen meer zon, maar in het noorden aan zee een enkele bui en het wordt dan een graad of 7. In de Egyptische hoofdstad Cairo is het na de onlusten van gisteren weer tot botsingen gekomen tussen aanhangers van de Moslimbroederschap en politieagenten. Studenten, gelieerd aan de Moslimbroederschap, hebben twee gebouwen van de Al-Azhar Universiteit in brand gestoken. Een verslaggever van Al Jazeera in Cairo vertelt wat er aan de hand is. De uh, protesten, de clashes, zijn nog students of the pro support, uh, brotherhood students uh, entered the uh, university and some of the exam halls they tried to tear up some of the exam papers and enforce uh, a boycott of the exams uh, in protest at the government een aantal studenten drong de campus van hun universiteit binnen. Ze probeerden tentamens te verscheuren en dwongen de examenkandidaten tot een boycott... om zo te protesteren tegen de beslissing van de Egyptische regering eerder deze week... om de moslimbroederschap van de verdreven president Morsi als terroristische organisatie te bestempelen. Vervolgens ging de politie tot actie over. We understand that the authorities, the police, moved in and fired tear gas. And it was the heat from the tear gas canisters which apparently set fire to some of the exam papers. De politie schoot met traangasgranaten, waardoor de examenpapieren vlam vatten. Ook gisteren kwamen tot confrontaties tussen aanhangers van de moslimbroederschap en de politie. Supporters of the Muslim Brotherhood, um, supporters of the anti-kill alliance, took to the streets in open defiance of the government's ban on protests, and in particular prison sentence is Aanhangers van de moslimbroederschap gingen gisteren de straat op en daagden de autoriteiten uit. Ze waren erop uit gearresteerd te worden op basis van de nieuwe wet dat demonstreren verbiedt. en kan leiden tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Bij de protesten van gisteren vielen drie doden. In het Drentse Zuidlaren heeft de politie twee Kosovaren aangehouden. die in een kuil in het bos verbleven. Anne van der Meer van de politie Noord-Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kwam u die man op het spoor? We werden door een voorbijganger gewezen op. twee verdachte personen die in een bos zouden rondhangen. En dat was voor twee collega's van mij de aanleiding om eens even te gaan kijken. En in het bos vonden wij inderdaad twee Kosovaren. die zich hadden verstopt in een, in een kuil. in een hol in de grond en daar verbleven ze. En hoe zag dat hol eruit? Nou ja, dat was, uh, was een groot gat in de grond. Het was afgedekt met takken en dergelijke. En uh, ja, daar zaten deze twee mannen in. Ja, en denkt u dat ze er echt woonden? Nou ja, we, we zijn vanmiddag met hun in uh, gesprek met behulp van een tolk. En dan hopen we wat meer duidelijkheid te krijgen over hoe lang zij uh, in dat bos zich hebben schuilgehouden. Maar het vermoeden bestaat dat ze we daar wel een aantal dagen hebben, ja, hebben ge ge gebivakerkeerd. Ja, u heeft er ook wat spullen aangetroffen, hè? onder andere sieraden en computerapparatuur. Ja, dat klopt. En we hebben het sterke vermoeden dat die bij inbraken in de omgeving buiten zijn gemaakt. Dus uh, ja, we zijn nu aan het kijken of we deze mannen bij deze inbraken kunnen brengen. Ja, want u heeft ze aangehouden en ze worden dus verdacht van uh, mogelijke inbraken. Dat, dat klopt. In totaal 15 inbraken hebben we in dat gebied gehad. Zo, dat is nogal veel. Is het uh, een waardevol spul? Nou, we hebben het uh, over sieraden, heel veel zilver en goud en een computerapparatuur. En dan moet u denken aan laptops, iPads en dergelijke. Ja, en u heeft nog geen uh, algehele waarde op papier staan. Een schatting? Nee, nee, nee. nee. Hartelijk dank. Anne van der Meer van de politie Noord-Nederland. In een horecazaak in Den Haag zijn vanochtend zeven mensen... gearresteerd na een steekpartij. Onder hen zijn twee gewonden... een man van 35 en een man van 22 jaar. De politie kreeg verschillende meldingen over een ruzie in de zaak op het spui. Toen de agenten daar binnenkwamen, zagen ze de twee gewonde mannen. Eén gewonde moest naar het ziekenhuis. In een horecazaak werden enkele messen gevonden. Het is niet duidelijk wat de aanleiding van de steekpartij is.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 Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in de Amsterdamse wijk Slotermeer is overleden. Marjolein Koek van de politie Amsterdam vertelt wat er is gebeurd. Gisteravond tegen half elf kregen wij de melding dat er geschoten zou worden in Amsterdam-Slotermeer. We zijn daarheen gegaan en troffen op de ziekvast Diasstraat een bloedende man aan. en Die is zwaar gewond naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij enkele uren later overleed. Hij is vannacht overleden dus? Klopt, ja. Kent u de identiteit van het slachtoffer?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 In Heerenveen is het vandaag de derde dag van het Olympisch kwalificatietournooi voor de Langebaan schaatsers. In het TL stadion is verslaggever Sebastian Timmerman. Sebastian, welke afstanden staan we vandaag nog op het programma? We gaan uh, weer sprinten, net als gisteren, uh, 500 meter. Alleen dan nu voor de vrouwen, gisteren een fantastische dag gezien. 500 meter bij de heren met een geweldige tijd, 34-31 uh, voor uh, Michel Mulder. Eens kijken of de vrouwen er net zo'n spektakel van kunnen gaan maken. En uh, Tussen de twee series door, want 500 meter wordt al twee keer gereden. Daar gaat de selectie op basis van een klassement over twee 500 meters. door rijden we de 10 kilometer bij de heren. En als we dan toch maar even nog teruggaan naar de vrouwen... wie zijn hier de grootste kanshebbers voor een Olympisch startbewijs? Nou, natuurlijk Thijsje Oenema, 500 meter specialist doet ook mondiaal geregeld aardig goed mee om de prijzen. Toch is de 500 meter wel een, zeg maar, de minste afstand bij de vrouwen, in de breedte vooral. En dat zie je ook terug in de aanwijsvolgorde. Alleen de winnares van de 500 meter vandaag is echt zeker... De nummer 2 moet afwachten. De nummer 2 zou best wel eens Margot Boer kunnen worden vandaag. De ploeggenote van uh, Thijsje Oenema. Uh, verder kapers op de kust. Annette Gerritsen. Vechtend voor haar laatste kans. Ze heeft zich niet gekwalificeerd op de duizend meter. Moet dus eerste of tweede worden eigenlijk vandaag. Wil ze nog hoop houden op deelname aan de Olympische Spelen in Sochi. Voor Laurine van Riesen geldt eigenlijk hetzelfde. En dan heb je nog een specialist Marjon Kuipers. Maar alles draait eigenlijk vooral rond uh, Thijsje Oenema. Iedereen gaat er dat zij de 500 meter nou, daar beginnen we dan straks mee. Maar goed, eerst, uh, we hebben later dan ook nog de 10 kilometer van de mannen. Is dit de laatste kans voor Bob de Jong? Ja, dat is het zeker. Want Bob de Jong die, uh, heeft de kwalificatie misgelopen. Of is hij misgelopen op de 5 kilometer. Eerder dit uh, toernooi. Toen werd hij uh, door uh, Jan Blokhuizen verrast. Laat dat nu de laatste rit zijn op de 10 kilometer. Bob de Jong tegen Jan Blokhuizen. Heel simpel: de nummers 1, 2 en 3 gaan de tickets bemachtigen voor de Olympische 10 kilometer. Sven Kramer en Jorrit Beresma rijden de voorlaatste rit. Dat zijn de topfavorieten. En Bob de Jong moet. Dus aan de bak om bij de top 3 te komen. om voor de vijfde keer in zijn carrière naar de Spelen te mogen. Verslaggever Sebastian Timmerman was dat uit het Tial Stadion. De wedstrijden zijn vanaf vijf voor half drie te volgen op deze zender, Radio 1. en in een extra uitzending van Langs de Lijn. En dan nog even de hoofdpunten opnieuw rellen in Cairo tussen politie en moslimbroeders. Bij de universiteit werd geprotesteerd tegen het verbod op het moslimbroederschap. Van diefstal verdachte Kosovaren zijn gevonden in het bos. Ze zaten in een hol en daar werden ook sieraden en laptops gevonden. En de politie in Amsterdam zoekt getuigen van een schietpartij gisteravond in Slotermeer. Het slachtoffer is overleden. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Tros in bedrijf. Zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht? Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Je bent al een tijdje ziek. Dat vervelend. Je wilt graag weer werken. Alleen, dat lukt nog even niet. En je denkt, wat nou als ik mijn oude werk helemaal niet meer kan doen? En mijn baas ook geen ander werk heeft? Ben ik dan mijn baan kwijt? Kan ik nog iets anders doen? En hoe zit het dan met geld?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 Dames en heren, goedemiddag. Dit is Tros in Bedrijf. Het programma Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. En een bijzondere uitzending, want het is de allerlaatste. Niet van dit jaar, nee, überhaupt... Dit programma is straks vanaf 1 januari weg. Want dan gaat de AVO samen met de Tros elke werkdag Radio 1 Vandaag maken. Dat doe ik even extra reclame. Want dan kunt u mij ook horen, zo week op week af. Tussen 2 en half 5, en uiteraard in dat nieuwe programma Radio 1 Vandaag... daar is uiteraard aandacht voor economie en ondernemerschap. Anders deed ik niet mee. Klaar. Weet u dat. de <lacht> nou, <we> gaan... <lacht> baas begint nu ook heel hard te lachen ergens achteraan. We gaan vandaag terugblikken op het economische jaar 2013. En terugblikken op dit programma. Dat doen we met twee gasten die regelmatig aanschoven hier in de studio in Radio 1. Hans Biesheuvel, voormalig van Ondernemend Nederland. Hans, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. En Lex Hoogduin die zit naast me, hoogleraar Monetaire Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Oud-directeur van de Nederlandse Bank. Uh, welkom ook Lex, leuk ja, dat, dat jullie er wel. zijn. Met alle plezier. Ja, mooi dat, dat jullie samen hier de deur achter ons komen dichttrekken. <laughs> dat doen we graag samen. Ja is dat, is dat bewust ook gekozen? <laughs> of, uh, jullie konden gelukkig toevallig, nee. Uh, Eerst even reactie op verschillende positieve berichten van deze week, mannen. De euro heeft gisteren zijn hoogste waarde ten opzichte van de dollar. In ruim twee jaar tijd bereikt één. 38,93 krijg je nu in dollars voor een euro. En de AIX brak voor het eerst in september 2008. En dat is wel mooi door die 400-punten grens. Positief nieuws, Lex. Uh, dat laatste is zeker positief nieuws. Onderstreep dat we de laatste tijd al een beetje zien dat de economie uh, aan, het, uh, aan het draaien is. Dus het eerste kun je je wat positief nieuws is. Want hm. de, die euro wordt sterker, maakt het moeilijker te exporteren. En heeft vermoedelijk meer te maken met het feit... dat de Amerikanen toch wat langzamer... Uh, minder ge meer geld in de economie gaan stoppen dan eerder uh, gedacht. gedacht. Ja. Wat we ook hoorden eerder deze week: de Nederlandse banken en pensioenfondsen hebben meer geld in het derde kwartaal in het buitenland uitgezet. Dat zei Nederlandse bank. Uh, wat, wat, wat moeten we daarmee, met die informatie? Nou, dat is maar één kwartaaltje. Dus je moet ja. altijd uitkijken, kwartaalcijfers uh, op te blazen tot, uh, tot trends. Maar het is. Uh, ik zou er in ieder geval niet een positief bericht willen noemen... want wat je ziet als je wat langer kijkt... is dat er juist uh, heel veel geld uh, ja, uit de Nederlandse economie in het buitenland uh, gaat. Voor een deel begrijpelijk, om, om uh, niet alle eieren in een mandje te stoppen... maar aan de andere kant uh, is dat naar mijn idee wat doorgeschoten. Dus ik had liever het omgekeerde bericht uh, Ja, maar dat is maar één kwartaal. Het is maar eigenlijk. één kwartaal, dus, dus we moeten dat ook niet over. Dat kan volgend vol kwartaal weer ja. anders zijn. Oké, okay. ja. daar werd deze week ook bekend dat de Nederlandse economie tussen nu en 2028 tuimelt naar de dertigste plaats op de, op de mondiale ranglijst. Ik ga hem straks ook aan handen stellen, deze vraag. Dat zegt tenminste het Center for Economic and Business Research. We staan nu op 18, We gaan dus twaalf plaatsen naar beneden in veertien jaar tijd. En uit het onderzoek blijkt ook dat we beter af zouden zijn zonder de euro. Dat hoor ik vaker uit bepaalde kringen. En? Ja, er dus, zijn dus eigenlijk twee dingen. Eén, trendstoortrekker tot 2028. Uh, daar moet je heel erg mee, mee uitkijken. Het is wel een lang. waarschuwing, denk ik... Uh... Uh, een waarschuwing die, die, die ik zelf heel serieus uh, neem. Die ik ook, ook eerder serieus dan toen Nederland bijvoorbeeld werd afgewaardeerd. We zitten, we, we zitten niet in de, de goede kant van de beweging. Nee. En, en dat is wat ik eruit uh, af Dat wij beter zouden zijn afgewezen zonder de euro. Ja, dat uh, meen ik te... We mogen betwijfelen dat ja. ik het zo, uh, zo zeggen. Dat is ook uh, te gemakkelijk de euro uit. Een, ik zou bijna zeggen een historische context van de Europese integratie... dat al decennia loopt en dat dat juist heel veel heeft uh, opgeleverd naar mijn idee. Ik zie Hans een beetje fronsen. Uh, nou, ik frons niet, maar ik ben wel nadenken over, de, over de, dit uh -huh. signaal. Hè? Want kijk, we, ik ben met... On ondernemen in Nederland begonnen. Ja. Vooral om te zorgen dat er weer beter geluisterd wordt... naar ondernemers, naar het bedrijfsleven. Dat de politiek gaat nadenken over... hoe gaan we ons geld verdienen in 2020 en 30, En niet alleen de actualiteit van vandaag... in het vizier heeft. Mm. En daar heeft het signaal natuurlijk wel veel mee te maken. Want al tien jaar lang zie je eigenlijk... dat we net een beetje minder verdienen elk jaar met z'n allen. Ja. En we moeten weer focus kijken op groei. Mm. En dat is wel een heel belangrijk signaal, denk ik. Met name van die tuimeling. Dat we weer moeten gaan focussen op groei. Op duurzame economische groei. Ja. Maar het gaat, het gaat niet gebeuren. Want we hebben rond die tijd hebben we al drie kabinetten biesheuvel <grijgrijp> gehad. Dus. <Kijk>, dat, <grijp> nou, dat is nou zo. Daar gaan we het zo over hebben. Want inderdaad, ONL, hè, dat is nu eh, ondernemend Nederland. Eh, eh, eerder bij ons zeg, zei je, volgend jaar eh, wordt het jaar waarin de plannen concreet zouden worden. Deze maand dat het kabinet ondernemersvriendelijker moet gaan worden. Um, en ik heb al eens de vraag gesteld, wanneer wordt dit een politieke beweging? Jant? Gaat het nou in 2014 <grijp> <geen> gebeuren? <grijp> nou, er zijn geen Kiezingen volgens mij 2014, dus nee, dat is sowieso even, niet aan de orde. Nee, je kan wel een partij oprichten. Maakt ja, niet uit op welk maar je, het, weet je, het wordt niet zo belangrijk. Wat ik veel ja. belangrijker vind is dat die stem van ondernemers... veel duidelijker wordt gehoord. Mm -hmm. eh, kijk, waar, de, waar moeten de banen vandaan komen? Hè? Ja. Waar moeten de investeringen... De, Innovaties vandaan komen. En dat moet toch echt van het bedrijfsleven komen. En meer en meer van de kleine bedrijven. En minder van de grote bedrijven. En ja, die kleine bedrijven hebben nou eenmaal meer ruimte nodig om te investeren. Ja, maar kan dat ervoor dat zorgen, als je dat kentert, zou dat ervoor kunnen zorgen dat we niet die twaalf plaatsen terugvallen? Dat lijkt me Prachtig mooi, maar dat is gewoon, dat, we zijn toch gedoemd te mislukken? Ook al investeer je uitgebreid in het midden- en nee, Maar luister eens even, ik ben optimistisch. Hè. Ondernemers kijken altijd optimistisch vooruit. Ja. We zijn een van de meest ondernemende landen in de wereld. We komen daar gewoon doorheen. Mm -hmm. Maar dan moeten we wel nu de verstandige dingen doen. Kijk, ja. we, hebben, we krijgen wat positieve signalen. Hè, dat we de ja. ergste crisis achter de rug mm -hmm. hebben. Nou, laten we daar nou verstandig mee omgaan. Zorgen dat ondernemers weer mensen kunnen aannemen. Weer kunnen gaan investeren. Dat is de beste... Uh, ...signaal om weer de economie op gang te krijgen. Ja, ik laat me uh, nog... Sorry. Ja, sorry. En, en laat, ik, laat ik dit ook nog even zeggen. Kijk, we hebben tien jaar lang gezien... ...dat de op eenvolgende kabinetten lasten alleen maar hebben verzwaard. Zowel voor burgers als voor bedrijven. Ja. Dus wat er nu moet gebeuren, en daar zullen wij hard... Die deur zullen heel hard bonzen de komende maanden. Is dat het andere kant op moet. Ja, het, lastig. het snijden in eigen uitgaven. Akkoord na akkoord wordt gesloten. Ja, en maar overal dat... zie je dat de deuren gewoon dicht gaan. Ja, maar die gaan we toch je... openbreken? Ja, maar, in... maar hoe ga je dat doen? Nou, dat gaan wij doen omdat ik vind dat wij als ondernemers ons eigenlijk veel te flexibel hebben opgesteld de afgelopen mm -hmm. jaren. Kijk, onze onderhandelingspositie is vele malen sterker dan we zelf denken. Dat hebben we ons, vind ik, onvoldoende gerealiseerd. Ja. Want nogmaals, voor de banen zijn juist de kleine bedrijven, de familiebedrijven, de starters, zijn cruciaal. Um alle plannen van, de, van welke politieke partij dan ook... zullen niet slagen zonder dat die kracht ja. van die ondernemers weer wordt hersteld. Okay, dat we... betekent dat we dus heel hard nodig zijn. Maar daar moet ja. we, vind ik ook meer mee doen met die positie. Ja. En dat is nou precies waarom ik met het ONL begonnen ben. Om te zorgen dat we die uitgangspositie veel scherper op de kaart zetten. Hm. En inderdaad ook scherper durven uitruilen. Ja. En de uitruil moet dan wat mij betreft zijn. Echt lasten naar beneden. Ruimte voor ondernemerschap vergroten. Een kleinere overheid. Een overheid die durft te snijden in uitgaven maar die ook durf te kijken ja. van hoe gaan we ons geld verdienen in 2025. Nee, oké, okay, dat is allemaal duidelijk. Maar het, ik vroeg naar het hoe. En niet wat moet er allemaal gebeuren, maar ook het hoe. Want dat is belangrijk. Uh, MKB Nederland, daar was je destijds voorzitter ja. van twee jaar geleden. Ook hier gezet. er was een vergaderclub. Er werd meer koffie gedronken en dat de dingen werden doorgehamerd. Er zit een nieuwe man. Lex, weet je hoe die heet? De nieuwe man? De... Ik heb het net gehoord. Maar als ik heel eerlijk ben, uh, had, geen het, geen het, had, het, had ik, had ik, had ik <laughs> geen idee gehad. Hij heet Van Stralen. Ja, Michael Van Stralen. Ja, maar, uh, e e maar nu is het punt. Nou, nou staat er zo'n nieuwe organisatie... Ja. Hoe gaat hij dit nou doen? Hoe ga je dat aanvliegen? Nou, ik ga het aanvliegen door een paar dingen te doen. Eén, we hebben al 10.000 ondernemers... die achter ons zijn gaan staan in drie mm -hmm. maanden tijd. Dat is al een heel hoopgevend. Dat heeft ze in Den Haag ook goed opgepikt. Ja. Twee, we komen met hele concrete voorstellen. Met hele concrete ideeën. Niet met luchtfietserij. Mm -hmm. Uh, die concrete ideeën die wil ik echt zo aantrekkelijk neerleggen... dat de politiek er niet meer omheen kan. En dan is het voor wat hoort wat. Ik geef een voorbeeld. Ik ben bij minister Asscher geweest. Nou, Die zit in zijn maag met al die mensen in een Ja. En in de jeugdwerkeloosheid. Ik heb tegen hem gezegd, ik ben bereid mijn mouw op te stropen. En je te helpen die mensen aan een baan te helpen. Maar dan wil ik er wat voor terug hebben. Mm -hmm. Heel concreet. Ben ik bereid de ondernemers in Nederland te benaderen. En te zeggen, laten we naar nou onze deel hè, Precies. Pakken, van de verantwoordelijkheid pakken. Ja. Maar dan willen we er wel iets heel concreets, iets mm -hmm. heel directs voor terug. Nou, wat van de redenen ik die over ik terug wil, is bijvoorbeeld ja. dat ik af wil van twee jaar loon doorbetalen bij ziekte voor kleine bedrijven. Mm. Als jij drie medewerkers hebt, ja. is het heel gek. Dat is een strop om je nek, waar je zegt. Strop om je nek is het mm. heel gek dat je dezelfde wetgeving moet voldoen als Shell of Unilever. Nou, dat zijn concrete dingen die ik wil veranderen. Die ondernemers hun lucht kan geven. En ja. wat zegt Arsje daarvoor? Je nou, hij was heel positief. Ik heb al een paar gesprekken met hem hierover gehad. Mm -hmm. Hij staat open voor. Uh, ook in 2014 om met ons serieus in gesprek te gaan. Dat geldt eigenlijk voor alle ministers, moet ik zeggen. Hoor. Ja, ze worden straks vanzelf lid van de ONL, de nieuwe politieke partij. Uh. Nou ja, kijk, weet je, ik ben niet uit op een politieke partij. Ik wil het eigenlijk mijn, mijn uh, voorstellen zo aantrekkelijk maken dat de politiek niet meer omheen kan. Maar je bent wel begonnen met een schaduwkabinet. En, ja, maar maar dat, ja, maar dat is toch politiek? Nou ja, dat is, dat is vooral om, de op, om, zeg maar, toch een beetje opinieleiders mm -hmm. op de verschillende onderwerpen uh, neer te zetten. Ja. En te zorgen dat we aan de bal blijven. Dat klinkt een beetje populistisch, maar het is niet bedoeld. Maar we hebben nu 42 columns afgeleverd. En die 42 columns zijn 42 columns met concrete ideeën. Hoe kunnen we de economie versterken? Hoe kunnen we het ondernemerschap versterken? En daar zullen we mee doorgaan. Ik heb toevallig van een bewindspersoon gehoord... dat de columns verslonden worden... door heel veel ministers en staatssecretarissen. Dat is goed nieuws. Dat betekent dat ze het serieus nemen. Uh, en wij ze zijn in maart van plan met minister-president Rutte... om een uh, ondernemerstop te organiseren. En uh, ik heb hem beloofd naar één agendapunt... Dat is hoe gaan wij ons geld verdienen in 2025. Er komen we met een hele concrete groeiagenda. Ja. Er zullen alle 14 ministers hun bijdrage gaan leveren. Maar we zullen ook bij aanbieden. We zijn bereid de mouw op te stropen. En ook aan de slag te gaan dan om het te realiseren. Okay. Dus 2024 wordt een cruciaal jaar voor Oognel. Nou voor Nederland zou ik zeggen. Want we staan op het punt. Dat is een uh, grote boek. Uh, ja nee, ja. Maar, nee maar. Laten we eerlijk zijn. Ja. We hebben vijf jaar crisis achter de rug. Mm -hmm. nee? Ik bedoel de grootste Nederlandse banken. Zijn in feite hè, door staatssteun overeind moeten blijven. Als je ziet hoe de overheidsschuld gestegen is. En ja. ik geloof, ja, jij weet het beter, maar 77 procent, geloof ik. We hè. zitten nu op 77, begonnen ja. uh, met, met 48 procent. Ja. Nou ja, in hele korte ja. tijd. Hè. Ja. Als ja. je ziet, uh, de overheidstekort uh, is bijna 500 miljard. Hè. Dus dat is ongelooflijk. We hebben een vergrijzende beroepsbevolking. Ja. Dus de uitdagingen zijn enorm. Uh, en dat betekent dat de verdienkracht van de Nederlandse economie... moet gewoon de komende jaren versterkt worden. Hm. En daar zijn die ondernemers cruciaal ja, ja. bij. Okay. We gaan even naar niks. Want het is een prachtig mooi bruggetje. Ik wil over die bankaire toestand ook praten. Uh, een van de grote aanleidingen van het, van het hebben van een crisis... is uiteraard het, het bankaire systeem wat we hadden. Nu is er eindelijk een bankenunie. Hè? We zijn half december is een akkoord bereikt... door de minister van Financiën over wat er nu... Uh, gebeuren gaat. Uh, hij staat in de stijgers nu, die BankenUnie. Gaat dat ons financiële systeem redden brengt het, vertrouwen terug. Is dit de redding? Les. Nou, dat is allemaal wel heel veel uh, tegelijk. Te ja. het, uh, het, het is zeker een stap uh, de goede kant, uh, goede kant op. Uh, ja. Dat je de toezicht op, uh, op Europees niveau uh, brengt. Dat er uh, betere regels komen van uh, wat je doet als een bank uh, in feite uh, failliet is, geherstructureerd uh, moet worden. Maar het is niet, niet compleet. Uh, dus het is zeker ook niet het laatste woord uh, maar... erover. Uh, en voor mijzelf is uh, dit is zeker een, een onmisbaar element in het uh, geheel. Maar wat voor mij de, de grote les uit de crisis is... waar we ook voortgang hebben geboekt, maar waar we er ook nog niet zijn... is dat we naar banken moeten uh, die grotere buffers hebben. Uh, waardoor het, het risico wat die bank loopt... ook gedragen wordt door degene die de eigenaar van de bank zijn. Uh, waardoor ook weer ruimte komt voor die banken om echt te bankieren om aan die groeiagenda te kunnen... Precies, oh, om die, die mkb'ers geld te kunnen lenen. En daar zijn we wat mij betreft ook nog niet. Nee. En dat, dat, dat gaan we niet met de bankenunie oplossen. Nee. Dat moet je echt oplossen door geleidelijk die banken... Ja, meer kapitaal te laten aanhouden. Ja. Grotere buffers. Dat is wel een van de doelen. De, buffer, de buffering moet zo groot zijn dat ze, als ze om zouden vallen, zichzelf moeten gaan kunnen bedrijven of zelf betaald worden uit dat fonds. Je pleit er dus voor om dat, om dat fonds groter te maken. Dat moet, dat moet het groter, moet dat groter zijn, worden. zijn, maar het moet ook eigenlijk een, een extra investeringspot nou, worden. We zijn, we, zijn, nou, we zijn eigenlijk heel erg bezig geweest, en dat is ook begrijpelijk, met uh, ervoor te zorgen dat als het misgaat, ja. dat, dat dan uh, de rekening niet bij de overheid terecht komt. Ja. Bij de belasting betalen met zijn pet van de overheid uh, op. Terwijl ik denk, wat je. Uh, vooral ook moet doen, en daar zitten we ook stapjes, maar nog niet genoeg, wat je vooral ook moet doen is preventie. Voorkomen dat, uh, dat, dat, dat je toekomt aan dat je een bank moet afwikkelen... Ja. dat een bank uh, failliet gaat. En daar is, de, ja, is toch de beste, beste weg voor... dat, dat er in zo'n bank meer kapitaal zit. Mm. Uh, dat betekent overigens... dat het niet alleen maar een technische operatie... daarom is het ook best, uh, best ingewikkeld. Want wat je dan tegelijkertijd wil... is dat degene die dan dat kapitaal erin stoppen... de eigenaren... dat die dan ook inderdaad... Uh, het belang voelen om ervoor te zorgen... dat die bank ook verstandige risico's ja. uh, neemt. Omdat ja. zij degene zijn die uiteindelijk de rekening, de rekening betalen. Al, en precies. dat betekent dat zij moeten gaan zeggen... Well, ja, ja. Maar dat betekent dat wij daar een raad van commissarissen... moeten gaan neerzetten ja. die zijn werk uh, serieus hebben. Ja. Ja. Ja. Nou, en daar, op dat terrein moeten we uh, nog heel wat stappen doen. Hm. Het betekent ook uh, niet alleen iets voor hoe een bank gaat werken. In feite betekent dat we banken hm. anders laten opereren... dan ze gedaan hebben na de crisis. Maar het betekent ook wat voor de financiële sector hm. breder. Want ja. uh, er zijn... Partijen die dat kapitaal moeten gaan aanhouden, nemen ja. een pensioenfonds. Dat betekent dat een pensioenfonds uh, meer kapitaal in de bank moet gaan uh, steken. Ja. Dat betekent dat een pensioenfonds meer risico neemt. En dat betekent vervolgens weer dat degenen die bij zijn pensioenfonds deelnemer zijn, en dat zijn wij ook weer allemaal, ja. met een andere pet op, toch een riskanter pensioen hebben. Ja. Dus het is, uh, het is, het is niet een nee, door. precies. Hans, jij wilde reageren. Ja, nou, ik wil iets vragen, want wat we heel 2013 hebben bezig gehouden, is wat jij net zegt. Hè. Je zegt die die banken moeten hun buffers vergroten. Nou, dat, dat snap ik op zich heel goed. Maar dan hebben heel veel ondernemers het idee... Ja, dat gaat wel ten koste van de kredietverlening naar de kleine ondernemers. Klopt dat beeld nou? Of zeg je nou, dat is echt onzin? Nou, echt onzin vind ik, vind ik overdreven. Maar er wordt te gemakkelijk uh, vaak vanuit de bancaire sector uh, gezegd... Van als wij kapitaal moeten vergroten, betekent dat uh, dat we geen krediet kunnen uh, verlenen. Dat, als je het zo zegt, uh, is... is mag ik zeggen onzin. Want kapitaal is niet een soort iets wat je dood op de plank legt. In wezen heb je het over hoe je jouw activiteiten financiert. Dat ja. kun je op twee manieren doen. Door, door eigen vermogen aan te trekken. Zoals in een bedrijf of vreemd vermogen. Ja. Maar ook dat eigen vermogen. Iedere euro eigen vermogen. Doe je iets mee. En daar kun je ja. net zo ja. goed een krediet ja. mee ja. Uh, verlenen ja. Ja. als ja. met je een geld of vreemd vermogen. Ja, dus uh, er worden wel een heleboel uh, verkeerde uh, argumenten daar uh, ja. uh, gebruikt. Neem, neem niet weg dat als je heel hard uh, zou zeggen die buffers moeten worden uh, uitgebreid uh, uitgebre uh, dat het om hele grote bedragen uh, gaat ja. die dan als kapitaal moeten worden ja. aangetrokken. Ja. En daar is ook een grens aan wat geabsorbeerd, uh, ja. geabsorbeerd kan uh, worden. En dan is het risico dat men zegt, nou dan doen we het niet door kapitaal aan te trekken. Maar dan geven we het midden- en kleinbedrijf ja. en andere partijen ja. geen krediet. Ja. heer uh, voordat wij zo terug gaan blikken, nog één vooruitblikje van jullie allebei. Eind van het jaar is in zicht. Staan we er nu beter voor aan het eind van dit jaar dan aan het begin van 2013? Economisch gezien denk, ik, denk ja. ik zeker, maar we moeten ons realiseren... het is een, een, een conjunctureel herstel wat we nu uh, ja. zien. Helaas is de discussie die we eerder al hadden uh, over hoe moet het verder vooruit... die ja. blijft ook in 2014 zeer actueel. Ja, duidelijk hand. Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Kijk, wat je nu vooral ziet... is dat we zijn gedomineerd door hè, de, de actuele politiek. Nou, we weten allemaal, dus politiek op dit moment heel weinig haalbaar. Dus er gebeurt weinig, alleen maar op de korte termijn. Hè. Je roep nu maar eens in herinnering... het begrotingsakkoord hè, van nog geen twee maanden geleden. Drie weken lang mingelen voor het ministerie van Financiën. En macro is om 500 miljoen verschoven. Op een pakket van meer dan 50 miljard. Ja. Gewoon om een simpel getal te noemen. Maar dat geeft ongeveer aan hoe klein de politieke marges zijn. En wat nodig is, is dat we echt op die lange termijn weer beslissingen gaan nemen. Dus die nou. veerkracht van de economie versterken. Dank. Normaal gesproken blikken we terug... op het economisch nieuws van de afgelopen week in ons uh, overzicht. We gaan vandaag terugblikken op ons eigen programma... van drie jaar tot in Bedrijf. En dat doe ik samen met Mischa Blok. Uh, hoewel we ons programma midden in de crisistijd hebben gemaakt... proberen we vooral dat woord, dat crisiswoord, te vermijden. En ook het positieve, het mooie... en de achterkant te laten zien van hoe mooi ondernemerschap kan zijn. Uh, en gasten te vragen naar kansen in plaats van naar tegenslagen. Nou, als overheden bezuinigen dan wel sparen, Bedrijf, als burgers sparen, sparen ja. zullen de bedrijven, dat is dan de derde motor, ja. zeggen van ja, ik kom alleen maar met iets nieuws op de markt als ik zeker weet dat dat gaat lopen. Dus je moet ontzettend innovatief zijn en creatief zijn om met iets nieuws, waar dan weer waarschijnlijk burgers en overheden mee kunnen besparen, ja. het wel te kunnen verkopen. Gratis, gratis dijk aanleggen.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 Dat zei Jan Albert van Albers Industries. Daarvoor hoorde u serieondernemer Michiel Mol. En daarvoor Frank Heemskerk toen nog als bestuurslid van de Royal Haskoning DRV. Ja, maar heren, jullie hebben het afgelopen jaar ook vaak uh, uh, gehoord. En hebben jullie gestoord aan het doen, denken aan, aan dat negatieve over de stand van het land? Nee, ik heb me daar niet aan uh, gestoord. Ik vind het wel heel uh, opvallend uh, hoe somber wij uh, als Nederlanders, zeg ik maar even, een etiket uh, plakkend zijn geworden ja. na 2020. Uh, 2008. Het is begrijpelijk dat als er uh, zo'n financiële crisis is, dat niet iedereen uh, vrolijk uh, over straat gaat, dat het consumentenvertrouwen daalt. Maar de mate waarin het uh, gedaald is in Nederland uh, is wel heel opvallend. Er zijn nu weer ondergrieken, doorschoten. Ja. Ja. Het ging lange tijd ook leek het allemaal vanzelf ja. te gaan, hè? Ja. Door, ja, nee, ja. Maar, laten we zeggen, een jaar of tien leek het tot 2008 als groei van ja. iets vanzelfsprekend was. Ja. En we zijn nu denk ik meer geconfronteerd met het feit dat je er weer hard voor moet werken. Dat je weer moet nadenken als je wat doet. Dat het niet zomaar is dat je goede mensen om je heen weet te vinden. Maar ja. dat dat echt ook een vak apart is. En wat dat betreft vindt die, die crisis ook wel weer een zegen. Want we zijn weer bij, wat dat betreft weer een beetje met beide voetjes op de dus, grond dik met z'n allen. Ja. En daar moeten we echt voor gewerkt worden. Nou Veronica, Sloan, je moet er wel wat voor doen. En dat is, is leuk, het Prachtig mooi brugje. Dankjewel, Hans. Want ja, je lot in eigen handen nemen. Dat is he, zelf er wat voor doen. Dat is ook een van de terugkerende thema's die we wel telkens tegenkomen in de kilometers managementboeken. <lacht> die jaarlijks verschijnen in de wereldwet. Degene die dat echt goed weet, is Micha Blok. Elke week besprak ze drie managementboeken. Ja, Michael twee viel eraf op basis van de achterflap. Ja. Wat kwam je zo al tegen? Op die, op die achterflappen? Ja, echt ontzettend veel clichés en lege managementtermen. Nou, ik, ik dacht van nou, als ik snel bij een rijtje zet, misschien mm -hmm. heb je dit dan wat aan. Uh, Zoek je passie in jezelf, geef dat een plekje, vind jezelf vervolgens opnieuw uit. Laat je mindful inspireren, zodat je je leiderschap op authentieke en dienende wijze kunt uitoefenen. En maak op innovatieve manier gebruik van je stilkracht, mooie termen. En vergeet vooral niet een stukje service naar de mensen toe, want alleen dan kan een lean start-up een sterk merk worden. Dit is al een eigen achterflap Nou, één boek bespraken we altijd wat uitgebreider met de gasten aan tafel. Even terugblikje. ja.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 Nee, ik ben er helemaal ingedoken. Ik heb de lichaamstaal eigen gemaakt. Ik heb ook naar jullie gekeken de afgelopen 40 minuten. Oh, dus ik weet niet wie als eerste wil. <laughs> nou, doe maar Sorry. bij mij, want dan ben ik, dan ben ik de eerste die uh... nou, uh, je armen bewegen binnen de Clinton-box. De Clinton-box <laughs> betekent. De clinton, clinton Toen Bill Clinton begon met zijn politieke de, carrière, uh... toen gingen die armen alle kanten op. Oh, okay. En toen zeiden zijn uh, coaches van nou, probeer binnen die de borstkast de delen, te blijven. Ja, daar heb ik een enorme. Ik heb een werkbox die is iets groter dan die van Clinton denk ik. Maar... De werkvloer, zij beschrijft het als een erotisch pretpark. O, ja, <laughs> uh, twee van de werknemers heeft wel eens een relatie op de werkvloer. 320 werknemers. Peter Paul, hoe vaak? Nou, bij ons doen ze dat niet.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 Hey, de gasten hier aan tafel hebben ons verschillende adviezen gegeven, Bas. Maar jij gaf de mensen aan tafel ook wel eens advies. En dat deed je dan op vrij dwingende wijze. Zoals hier tegen Ronald van Zetten, bestuursvoorzitter van de HEMA. Ja, eigenlijk past private equity niet bij de HEMA. Wanneer gaan we nou eens naar een beursgang?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 Kijk, op wat zijn positie door. Ja. Ja, elke week gaven we een van onze vaste columnisten ook de mogelijkheid om kritiek te leveren op datgene wat hen was opgevallen die week. En uh, iedere columnist had erbij zijn eigen stokpaardje. Neem bijvoorbeeld Danny Mekic over innovatie. Een revolutie duurt nooit langer dan de revolutie zelf. En van de iPhone is daarom niet meer over dan de telefoon zelf. Een opgevoerde brommer is geen brommer en een brommer is niet meer innovatief. En zelfs al was die brommer nog innovatief, meer van hetzelfde is.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 Zelf gecreëerd door vanaf 2010 voor een historisch ongekende 50 miljard in zeven jaar te gaan lasten, verzwaren. Veel, en bezuinigen een beetje. Heren. Nou, ik hoor twee schaduwministers voorbij komen. <laughs> hey, zowel Daniels als Peter Paul. Dus, het is mijn uitzending hoor. Dit. Ja, ja, maar, de, maar nee. ik, heb, ik heb altijd genoten aan die columns. Ik vond het ja. prachtig ja, he? doorgaan. En ook, ook, ook Engelen. Want Engelen was altijd een beetje. Wat hij hier nou, ook zegt. E e het ben ik even even... Zel, zelden één. maar ik vind ja. even, dat een wat e prachtige... Uh, maar, maar deze, nou, deze bijna één volzin waarin hij heeft gezegd... het kabinet is gek geworden en ze doen niks... en je kan niet een beetje bezuinigen. Nou ja, daar, daar had hij een keer gelijk zelfs. <lacht> ja. uh, oh, Dat wil hij... ik toch een heel... Dat heeft hij een keer gelijk. Uh, dat hebben we ook al vanmiddag eerder uh, besproken. Wat in Nederland ontbreekt, is een partij die echt durft te zeggen... wij gaan die overheid kleiner maken, zeg maar een 1% verkleining van de overheid gaan we 10 jaar doen, bij wijze van spreken. Ja. Dan heb je 10% BBP bezuinigd. Dat is, dat is het, 60 miljard. 60 miljard ja. Nou, daar gebruik je er uh, 12, zeg maar, voor, om het uh, begrotingstekort te elimineren, op te heffen. En dan heb je 50 miljard euro over op lasten te verlichten. Ja. Kijk, en dan geef je ruimte aan, aan al die ondernemers en, en burgers die iets willen, willen ondernemen. Precies, een kleine overheid. Ik hoorde het de nieuwe ja. politieke partij al, al, al net roepen. Hans Bieseuk ja. van Aronel. Nee, maar hier ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Ja, Dit is natuurlijk wat Nederland nodig heeft. En als wij het welvaartsniveau vast willen houden wat we nu gewend zijn te, te hebben in Nederland. En we hebben gezien de afgelopen vijf jaar, als het een beetje onder druk komt, en hoe we in paniek raken. Ja. Dus we zijn er echt aan gewend geraakt. Dan, dan is dit de enige weg. Dan is dit de enige weg voorwaarts. En je hebt dat afgelopen jaar gezien, hè? al die lastverzwaringen. Waar heeft het toe geleid? Laag consumentenvertrouwen, laag investeringsniveau bij het bedrijfsleven. En veel, veel te weinig optimisme. Ja, ja, en toch... Die overheid dan gaan, we blijven dus hangen op een niveau van 300 miljard. Ja, maar... Echt omlaag gaat dat niet. Ja, nee. Nee, het probleem is dat dat toch niet denk ik, helemaal terug gaat komen. Dat, dat consumentenvertrouwen komt wel terug. Dat komt alleen maar terug omdat er af en toe positieve geluiden komen. Dat is toch het verhaal. En niet hoe groot die lastenverzwaring is, want die neemt iedereen inmiddels wel uh, kopt die wel zo'n beetje, denk ik. Zie ik dat verkeerd? Een beetje verkeerd wel, denk ja. ik. <laughs> want, uh, ik, zeg, ik ben vriendelijk laat. Laat even de, te de, de laatste hoogte ja. Laat ze uitzending. <laughs> nee, ik, denk, ik denk dat, er, uh, dat, dat herstel van consumentenvertrouwen uh, komt niet alleen maar door, door bericht. Het gaat ook. Uh, het gaat ook beter. Uh, ja. we, we hebben. En is tot mijn verrassing zien we al in deze fase van het herstel... Zien we de werkgelegenheid, de werkloosheid zien we wat dalen. Uh, wat wat nou ja, ja, dat, dat, dat, dat zijn niet alleen maar berichten. Uh, nou. Ja, dat zijn berichten, maar er gebeurt ook echt, uh, echt ja. wat. Heer, we gaan nog even terug naar de columns. Want ik vind het heel mooi dat je zegt, zei dat een van de mooie dingen... was inderdaad de column die we Prachtig. hadden. Ja. Uh, uh, de gezongen column uh, was er ook nog. Ewald Engelen ging dat goed af. Hier zingt hij over de bank die het anders doet. De rabel gaat <laughs> het doen. Of dit lied over KPMG. KPMG <laughs> As strong as can be. A team of power and energy. Dat is toch wel mooi. En Lex, dat heb ik jou nog nooit horen doen. Nee, nee, nee. We zingen is... de hoogleraar. Ja, dat, dat wordt ja, ja, toch altijd... Nou ja, Ewald is ook hoogleraar. Dus daar, hebben we al, daar hebben we er al een ja. van. Ik hoop, ik hoop dat dit voortgezet wordt. Ergens in welke vorm dan ook. Ja, het is een mooie nieuwe vorm, hè? De gezongen column. De, de gezongen, gezongen column. De gezongen ja. column ja. Ja. Ja. Dat mag niet verdwijnen, naar <laughs> mijn idee. En de Rabo gaat het doen. Nou, de Rabo heeft het gedaan, hè? kunnen we achteraf zeggen. Ja, waarschijnlijk toch iets anders dan de Ewald <laughs> ja. bedoelde... Ja, klopte, ja. Komt dit ooit een goed reputatiemanager nu is aangesteld? Zoals nou ja, handen? maar je, ik, nou, ik, je schrikt daar wel van. Hè? Mm -hmm. Weet je, als je ziet hoe, hoe hoog Rabo zeg maar, toch in de ratings allemaal stond. Ja. In het aanzien, in hoe korte tijd je reputatie teniet kan doen. Dat nou, is maar ongeveer, het was het waarschijnlijk was de enige bank die ze op de borst sloeg. Zei, wij zijn clean, ja. we hadden er niks mee te maken. We zijn, omdat we intrinsiek gewoon een, een bank zijn die op een iets andere manier uh, uh, werkt. Een coöperatieve bank. Ja. Maar je ziet dus maar hoe snel het dus van je vandaag kan gaan. Ja. Hè? En het is natuurlijk uiteindelijk voor de Nederlandse economie is het slecht nieuws. Dus ja. voor Rabo niet goed, maar voor de Nederlandse economie is het slecht. Ja. Niet goed voor het ondernemersklimaat. Um, en dat hebben ik natuurlijk wel nodig. Dus ik hoop dat dat, dat image van Rabo ook van de anderen snel herstelt. Ja, ja. Aan de andere kant uh, schrik ik wel een beetje... als dan de oplossing voor, voor deze problemen is het aanstellen van een reputatie. Ja, ja. de reputatiemanager. Uh, de de, de reputatiemanager. Ja. Ik denk, ja, richt je op waar je, waar je voor bent. Het bankieren. Ja, ja. En, uh, ga, ga dat anders ja, dan doen dan leg dat. Nou, leg nou, weet dat. je wat het grootste probleem volgens mij? mensen kennen de klanten niet meer. Kijk, Ik heb al eens gezegd, het beste risicomanagement van banken... is gewoon je klanten kennen. En het probleem van al die banken, ervaar ik ook zelf als ondernemer... is dat ze alles proberen weg te reorganiseren achter een, een, een callcenter. Ik hm. uh, bedoel, onder de miljoen krediet ben je al een, een kleine klant hè, ja. bij, de, bij, de, bij de banken. Terwijl, ik geloof, 90% van alle kredietaanvragen in Nederland... zit onder de twee ton. Ja. Hè? Ja. Dus het merendeel zit juist in die, in die kleine categorie. Ja. En als ondernemer heb je simpelweg niet eens meer een aanspreekpunt. Dus nee. hoe kan die bank jou dan kennen als klant? He? En nee, daar ja, maak ik me nou echt zorgen over. En dat is dus geen communicatie onderwerp. Het nee, gaat om wat die bank doet. Het beste risicomanagement is ken je klanten. En ze kennen de klanten niet meer. Als ze daar nou aan gaan werken, ook bij Rabo, lijkt me veel belangrijker dan een reputatiemanager. Hoe gaan we dat nou eens oplossen? Want dat is toch het grote onderliggende probleem bij de banken geweest. Dat ze niet meer oog hadden voor de klant, maar wel voor de voor nou, ik omzet. Ik denk niet hè? dat het grootste onderliggende probleem is nee. geweest, eerlijk gezegd. Nee. Nee. nee, kijk, en wat je, wat je dus nu ziet is, allemaal vinden dat die klant centraal uh, staat, gaan ze dat allemaal Roepen. doen. En dat is eigenlijk ja, okay. meer als je, doen ze dat wel? Als je eerlijk bent. Ja, nou in ieder geval wat ze doen is het uh, denken van hoe kunnen wij uh, dat, dat voor, voor het brengen. Dus dan, heb, dan ga je reputatiemanagers aanstellen. Hm. Dan ga, het is bijna het is meer een marketing ja. Onderwerp geworden. Ja. Dat men echt zegt van wij wij gaan ja. anders. En dat bankeren. is een hele slechte precies. Wat je zegt. Je hebt nog steeds geen oog voor de klant. Op nou ja, die manier met een da reputatiemanager. Da daarom heb ik niet zo lang geleden gepleit voor de Nationale Ondernemersbank. Hm. En niet omdat ik nou pers een nieuw gebouw wil met allemaal filialen door het land heen. Maar ik wil weer naar een bank toe die weer oog heeft voor die ondernemer, hm. waar je, je weer op je gemak voelt als je op bezoek komt. Hè, of die je weer welkom voelt. Dat is ontzettend belangrijk. Want ja, de voelt de NVNs Middenstandsbank ooit opgegaan in Abinam ik, ik ben daar ooit begonnen. En uh, als, als, als ondernemer, en ik heb het altijd, dan voelde je altijd welkom. Je zegt ja. niet overal je zin in, want je moet ook goed onderbouwd komen. Ja. Maar ze kennen wel hun klanten. Hm. En dan hoor ik vaak, ja, dat kan niet meer in Nederland en die kosten zijn te hoog. En nou, ik heb jaren gebankierd in België bij de KBC, uh, nog steeds overigens. En dat is gewoon de NMB, staat in Antwerpen, nog in 10 kilometer van de Nederlandse grens af. Hm. Daar kan het wel. Ja. Dus ik zou de Nederlandse banken aanraden, ga nou, nou weer voor dat model dat heeft het Nederlandse bedrijfsleven nodig. En je kan ook geld verdienen, want ook bij de KBC ja. verdienen ze gewoon geld. Ja, we gaan verder met het volgende ja. onderdeel van, uh, van de terugblik. Uh, en dat is nou ja, in een programma waarbij je terugblikt... op het economische nieuws worden vaak hele serieuze gesprekken gevoerd. Dat hebben jullie zelf ook gedaan, uh, gasten hier aan tafel. Maar soms lukte het wel om een andere, meer persoonlijke kant... van de gasten te leren kennen. De vent achter de tent. En dat hebben we in <lacht> quizvorm gedaan. Ja, het is altijd leuk om te weten hoe topmannen... hun glansrijke carrière ooit zijn gestart. En dus volgen we dat ook aan onze volgende gast... En die zei dit. Ik heb eerst een poosje gevaren en toen in een fabriek gewerkt. En toen ik dat ongeluk had gehad... en uiteindelijk dus na een hele lange tijd weer het ziekenhuis uitkwam... was dat in een rolstoel na de hand met op krukken en zo. Dus dan, dan kun je niet, geen fysiek werk doen. Dus toen ben ik noodgedwongen op kantoor terechtgekomen. Nou, we gaan hier voor de eerige roem. Heren, vingers bij de knoppen. Wie hoorden wij hier? Ad Ja, dat is in één keer goed. Eén puntje voor Biesheuvel. Ad Scheepbauer, oud en topman tegenwoordig... mede-eigenaar van security-IT-bedrijf uh, Fox IT. En dan vraag twee. Wie is deze volgende gast die zo ontzettend bescheiden is? Ik ben maar een voorzitter. Uh, die bestuurders, die gaan erover. Uh, en als ik denk dat ze een bepaalde kant op moeten... en ze willen niet zo... ja, dan moet je dat voor elkaar zien te krijgen... Ja. Door, uh, door invloed uit te oefenen. Ja, niet door machtsmisbruik. Oh. Nee, dat kan niet. Die had ik niet eens. Nee, nee, uh, nou, dan kijk ik toch eventjes naar Lex Hoogdaan. Wie zei dat? Net... Nee. Ik geef een hint. Nederlands Vereniging van Banken. Nederlands Vereniging van Banken. Ja. Uh... <laughs> Bijna. Hij komt er, Ja. De oude of de nieuwe? Nee. Dat, dat is een voordeel. Boelestal. Het is staat 1,5. Nee. Goh, dat. dat was dat? 1,5. Ik... Uh, vraag 3. In oktober vorig jaar was Hugo Primus hoogleraar Volkshuisvesting aan de TU Delft... bij ons te gast. En hij sprak met ons over de woningmarkt. En hij deed toen een hele opvallende uitspraak. Welke van de volgende drie mogelijkheden... A. De woningmarktcrisis is voorbij. B. Koop de komende 30 jaar geen huis. Of C. Een uitspraak over zijn lichamelijke huishouding. Wie? Maar goed, we zijn een precies je U bent met pensioen. Je bent Dat emeritus honorair. Ik zeg B gauw, want we horen het al. Maar het zal wel C zijn, maar ik zeg B. Um, nee, dat was dus niet goed. Oh, dan zeg ik A. Nou, kom dat kom ook dan. niet goed. Maar goed, meneer Primus, u bent met pensioen. Hè? U bent emeritus Hondera. Uh, nog niet incontinent. Dus, ja. Nee, dat is fijn dat u dat nog even met ons wilt delen. Ja, okay. um, maar heeft u, daar, heeft u ook het gevoel dat dat een keer op moet houden? Precies, het ging dus inderdaad over de incontinentie ja, van meneer ja. Primus. Het uh, punt voor het Lex is ja, 2-1 inmiddels. Ja, ah, was ik, ja. ik heb wel de scheidsrechter mee vanmiddag. Moet ja, <laughs> ik nog even de context schetsen waar je nu ja, de is een uitspraak beetje Het was naar aanleiding van een managementboek over reclame-stereotypen... dat in tv-reclames alle vrouwen ach, altijd achter het aanrecht staan... en alle oudere, lachende bejaarden altijd incontinent zijn. En daarom zei hij... Vandaar, juist. Ja, precies. We gaan dan nou weer naar de laatste vraag hier. Maar, nou ja, ja, ja, eigenlijk wel ja. Wie van onze gasten zei het volgende? En waar ging dit over? Ik vind het gewoon lekker. Wie zei dit? En waar ging het over? Wie zei dit? Ik heb het niet gehoord. Dan nou gaan we nog één keer <lacht> proberen te laten horen. Marine, onze technicus gaat nu proberen om nog deze soundbite even te laten horen. Het duurt maar een secondetje. Let goed op, komt-ie. Ik vind het gewoon lekker. Nou, Hans Biesheuvel. Geen flauw idee. Geen flauw idee. Nee. Leks hoog daar wel, denk ik. Nou, ik dacht dat ik een idee had. Maar nu ik de tweede keer op gingen. Nou, ik dacht ja. dat Peter het Peter Paul een... de Vries was. Nee, het is een oud collega. Ik vind het u. gewoon lekker. Nou, welink. Nou, het welink. Het is nou, welink. Ja. Ja. Ja. Ik, was, ik was één seconde sneller. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zonder meer. Maar, maar waar ging dit over? Ik niet. Ik vind het gewoon lekker. Wat zou die lekker hebben gevonden? Cola. Zeker. Dat blikjes cola. Ja. Eindeloos blikjes cola. Ja. Nou, um, Wellicht goed. komt die In de studio nog steeds Noud oud-president van Niels -Bank, drinkt altijd en alleen ja. maar liters van het bruine Coca-Cola Light per dag. Waarom is dat eigenlijk, meneer Welling? Nou, ja, ik maar, ken u niet anders dan met blikjes cola. ben ik eraan gewend, maar ja. dat is onvoldoende <laughs> argumentatie. Ja, dat klopt. Nee, je houdt het me wakker. Aha. En dat zou dus eigenlijk nu niet nodig zijn, nee. zou je zeggen. <laughs> maar C, ik vind het gewoon lekker. Dat is heel goed. Hoeveel blikjes per dag? Ja, daar, daar geef ik geen indicaties van. Dat vind ik jammer. Ik begin vroeg en ik eindig laat. Laat ik het dan maar zo zeggen. Ja, en ik ga vrij regelmatig door gedurende de dag. Okay. Dat is ook bij het ontbijt. Dat dacht ik, ja. ja? ja, ja dat begint Staat er een reetje naast het bed ook, hoor. Even eerlijk staat het ontbijt, Vlakbij het bed staat er een blikje. Ja. ja. ja. Die visuele wordt licht onpasselijk. Hoeveel cola drinkt hij eigenlijk echt? Gewoon? Ik durf het niet te zeggen, maar het is al heel veel inderdaad. Ja, he. Maar hij is op een gegeven moment is hij overgegaan van de echte cola, zou ik maar zeggen, op de cola-line. Oh, Light. Light, ja. En toen voelde hij ook geen enkele rem meer. Dus dat, uh... <lacht> Alle remmen los. Ja, ja. Ja. Met nood, altijd een blikje koud. <lacht> uh, we hebben, we hebben, ik denk dat we. Ja, we hebben toch een ja, winnaar? Hebben hè? we een winnaar? Ik weet het wel zeker. Ja, het is toch ik, moet toch, ik vrees toch dat het, ja, hoewel. Nou, nee, hoor, dit stond bijna. Nog met, nou, dat wil ik van het... Ik was denk, sterker, denk dat we een ja, moeten ja, gaan ja, schieten. Ja, ja, ja, ja voor de schieten, ja, denk ik Ja, dat ja, ja, ja, ja, zit ja, ja, er dicht ja, in. Ja. Ja. Nou, jullie zijn ex-equo-winnaar dan. Laten Kijk, ja. we dat maar daarop houden. Dat lijkt me mooi. een bij een terugblik horen natuurlijk ook de diepte... en de hoogtepunten van de presentator zelf, En natuurlijk ook bloepers. Ik heb echt rot gezocht. Ik heb er helaas niet veel kunnen vinden. Maar hier toch een poging.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 Uh, sorry, Altmelkert. melkert zeg ik, hoeveel nou, je dat melkert vanmorgen in troskamerbreed. Ja, echt, de ene PvdA is de ander niet. Ja, Vier jaar geleden bracht u een anti-rimpel-BH op de markt. Ja, klopt. Wat is nou precies het probleem? Ja, we hebben twee gasten hier in de studio. Twee macro-economen, Lex Hoogduin en uh, Edith Mujagic. Ik kom er weer niet uit. Mujerji. Mujerji. Het gaat lukken, het gaat aan het eind van deze uitzending lukken, meneer, meneer Mujagic met je geld omgaan, dat leer je het liefst, als je heel jong bent thuis, hm. dat je die impulsen kunt beheersen. Ja. Zowel op het gebied van eten, als op het gebied van geld. Ja, als bij je dat bij mij allebei niet gelukt. Ja, ja. ja dat, dat beïnvloedt je <lacht> je hele leven. Ik weet het, ik weet het. Daar werk ik op zaterdag. <lacht> en eet ik ook op zaterdag. ik vat nou, het valt wel mee. Ja, je hebt Dat vind ik wel aardig van je. Goedemorgen. Uh, ja, nou, we zijn bijna aan het eind. Nog uh, een kleine zes minuten op de Misha. En geen managementboek deze week. Nee. Dat valt bitter tegen, zeg. Ik, ik heb er 200 gelezen dit jaar. Heb ik 200. Brekend. 200. Ja, in de achterflap. En dit is wel... Uh, uh, dit is een... een, een uh, ja, dit gaan we niet volhouden uh, bij Radio 1 Vandaag. Dit, dit prachtige programmapunt. Ik wil je danken voor al die boeken die je hebt, uh, hebt doorge, doorgeworsteld werkelijk. Want het bleef niet altijd bij de achterflap... maar ook bij de eerste hoofdstukken. Om daarna wel het hele boek uh, te pakken... En te koppen, dat is een monnikenwerk geweest. heb je je geweldig van gekweten. En ook uh, uh, altijd goede vragen gesteld aan, uh, aan heren die hier vaak zaten, en die met mondvol tanden zaten, uh, en zich afvroegen, ben, ben, ah, ben ik wel een goede manager? Ah, Doen we ah, het ja, het ja. Goed. En wat krijgen we voor ellende voor de kiezen? Dus uh, laten we jou, uh, uh, ook omdat ik, ik, ik we... Ik noem mezelf, neem ik daar mee. Omdat ik ook wel eens inderdaad onder loop werd gelegd eh, en gevraagd werd of ik buitengelijke relaties op de werkvloer heb gehad. Dat soort dingen gebeuren dan, weet je wel. Maar het was echt heel prettig. Maar zeer bedankt dat je dat altijd hebt gedaan. Dankjewel. Eh, we gaan naar het laatste programma onderdeel. En ik denk dat jij dat nou maar eens moet vragen aan de mannen. Nou ja, aan het eind van de uitzending ja. We, ja, vroeg Bas altijd aan de gasten... wat is het opmerkelijkste dat u aanstaande maandag gaat doen? Maar ja, het is een beetje een rare tijd aan het eind van het jaar. Dus we willen van u weten, wat is het opmerkelijkste dat u in 2014 gaat doen? Hans Biesheuvel. <lacht> ja, nou, ik heb een hele, hele lijst met onderwerpen die ik wil gaan doen voor mm -hmm. het jaar. Maar een van de belangrijkste punten is toch dat ik minister-president Rutte... heb uitgenodigd voor een ondernemerstop. Wanneer is dat nou? In maart? He? Nou, we willen het in maart doen... Eén ja. uh, agendapunt. Uh, de goede agenda van Nederland. Ik ben blij dat hij daar uh, positief op gereageerd heeft. Dat komt hij zelf? staat. Daar ga ik wel vanuit. Ik ben bij hem op bezoek geweest in Torentje om het te bespreken. Hij mm. heeft minister Kamp gevraagd om het met mij samen te gaan organiseren. Uh, ik heb maar één doel. Dat is niet gaan mopperen en klagen. Maar echt die goede agenda van Nederland bespreken. Maar ook aanbieden dat we aan de slag willen gaan om ook die goede agenda te realiseren. Mm. Dus kijken enorm naar uit. In hoeverre, want dat, wil ik, dat integreert bij, uh, je komt uit die MKB-hoek. Uh, in hoeverre heb je nog nu te maken met de, de grote ondernemersvereniging... met VNO-NCW bijvoorbeeld, of met MKB Nederland. Nou, dat zal er niet meer. Maar met VNO-NCW, doen die nog mee? Want ik kan me voorstellen, die zit ook een torentje bij Rutte. Die zit ook te praten. Je organiseert nu een ondernemerstop. Uh, nou ja, kijk, VNO-NCW praten inderdaad heel veel. Wij doen vooral veel voor ondernemers. <laughs> uh, en dat praten heb ik het een beetje mee gehad. We willen echt mm -hmm. wat doen. En heel concreet dingen doen. We hebben alleen al de afgelopen twaalf weken... hebben twaalf keer een poll uitgestuurd naar ondernemers. Mm. Over betalingsgedrag van grote bedrijven. Over wat vind je nou dat er moet veranderen aan die bestuurlijke snelheid bij een gemeente. Ga zo maar door. Ja. Daar gaan we keihard mee door. Niet alleen met de enquête uitsturen. Maar ook laten zien dat we met de uitslag wat doen. Dat is belangrijk voor ondernemers. Dat is belangrijk. Dus precies. de nadruk ligt echt op doen. Dingen mm. laten zien. Realiseren voor ondernemers. Wanneer is die ondernemerstop echt geslaagd? Nou ja, als, als, als wij in staat zijn de politiek te van overtuigen... echt te gaan kijken naar, naar, naar die langere termijn... De, waar we het vanmiddag over gehad hebben, ja. die beslissingen durven nemen... Ja, Maar dan moet je politiek hè? Die... dat is een beetje het probleem nu. Want... Ja. Maar goed, ik ben ook bij Pechtot geweest, hm? geweest, ik ben ook bij Somson geweest... ik ben ook bij GroenLinks geweest, ik ben al die partijen afgeweest... en ik merk overal dat de deur waagwijd open staat. En ik weet ook wel hoe dat komt. Wat we daar straks bespraken, die ondernemers zijn cruciaal... Ja. ook voor al die maatschappelijke uitdagingen. Uh, en dat realiseert zich men in die politiek op dit moment ook wel want ja. ook daar ziet men dat groei niet meer vanzelfsprekend is ja. en er zijn een aantal fundamentele beslissingen voor nodig ik ga in ieder geval er keihard voor en nog één eentje mag noemen dat het allerleukste wat ik afgelopen jaar heb mogen doen is een televisieprogramma maken op RTL 7 mm -hmm. met Ondernemen, passie daar heb ik zo'n twintig ondernemers mogen interviewen en daar ga ik mee door het nieuwe jaar Goed zo. dan kondig ik hier nieuws aan dat we doorgaan met het programma mm. Waarbij we nog veel meer ondernemers in kaart gaan brengen. En ik noem dat de onbekende kampioen van Nederland. Dat zijn al die hardwerkende ondernemers ja. die het geld verdienen in het land. Want dat vergeten we wel eens dus met elkaar. Mm -hmm. we, geven, we hebben net van de Plex gehoord: de overheid geeft 300 miljard per jaar uit ongeveer. Maar dat geld wordt wel verdiend in de bedrijven. Ja, absoluut. En dat uh, is cruciaal. Dan wil ik hier wel eens even helder ja, zeggen, wilde. het einde ja. van dit mooie programma. Dit was dan ook inderdaad een programma over ondernemerschap. Lex, van jou nog weten, wat wordt het opmerkelijkste wat je in 2014 gaat doen? Ik moet, ik moet eerst iets van het hart. Mm -hmm. ik ben, al die programma's ben ik inderdaad werd mij steeds gevraagd, wat ga je op maandagochtend doen? Ja. Ik had er steeds nooit over nagedacht. Ja. Ik denk de laatste keer zal het wel. Het wel. Nu, ik heb het over nagedacht, nee. die worden me niet gevraagd. <laughs> maar <t> <laughs> 2014, uh, achteraf weet je pas wat het opmerkelijkste uh, yeah. was. Ik, er zijn een heleboel dingen waar ik uh, heel veel zin in heb om te, uh, te gaan doen. Laten we er eentje uitpakken. Dat ligt ook in de communicatie, uh, schuine streep, onderwijs Sfeer. Ik hoop dat ik uh, komend jaar een, een online cursus mag maken over hoe je omgaat met complexiteit en, uh, en onzekerheid. Dat lijkt me heel erg uh, Dat is maar online. Leuk. Online course. Een MOOC. Een m -O -O -C. Een Massive Open Online Course. Kijk eens dan, Dus ook eigenlijk een beetje opstappen naar het uh, uh, filmende medium, hè? Ja, dat was ik al een je beetje bent, mee We zijn een stone geweest voor deze mannen. Hoor je dat nou van radio uiteindelijk toch bij televisie te komen. Nou mannen, uh, geweldig. Het mooi dat jullie er waren. Dit was inderdaad de allerlaatste 152e aflevering van uh, dit programma. Van Tros in Bedrijf. Afro Tros heten we vanaf 1 januari. En dan kunt u onderwerpen zoals deze terugzien in Radio 1. Van, terug horen in Radio 1 vandaag. Vanaf maandag 1 januari tussen 2 en half 5 dus op Radio 1. Dit programma werd gemaakt door Bas Altena... Jorn Lucas en Misha Blok. Dank aan de gasten. Lex Hoogduin, hoogleraar Monetaire Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Kom ik weer niet aan mijn woorden. En Hans Biesheuvel van Ondernemen in Nederland. Ja, eh, nou, veel dank voor het luisteren. Hoop dat u er wat van opgestoken heeft. In ieder geval, één ding was heel belangrijk: positivisme. Ondernemen is leuk. Ga door. Blijf gewoon lekker gaan. Geld verdienen. Want geld verdienen is iets leuks. En als u van autorijden houdt, dan komt u ook aan u trekken. Want zo meteen is er ook nog de laatste autoshow van deze eeuw. Denk ik.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 Over revoluties in het Midden-Oosten, over journalistiek... en over een leven van altijd op reis zijn en ook vier kinderen grootbrengen. Het marathoninterview. Chris Keijne, drie uur lang in gesprek met Carolien Roelands. Vanavond van 8 tot 11 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.